8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1 journaal legt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken uit... waarom het wapenembargo tegen Syrië verdwijnt. En Menno Reemeyer is in Groningen. De koning en koningin komen daar vandaag. Eerst het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens. Het wapenembargo tegen Syrië wordt opgeheven. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Brussel besloten dat het embargo dit weekend verloopt. Frankrijk en Groot-Brittannië stuurden aan op versoepeling van het embargo, zodat opstandelingen wapens kunnen krijgen uit Europa. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Wat betreft de Nederlandse regering had het embargo zoals het stond kunnen blijven staan. Nederland zal ook zeker geen wapens gaan leveren. De Britse minister Heek zei dat zijn land ook geen plannen heeft om met leveranties te beginnen. Wapens leveren aan de Syrische oppositie ligt voor veel Europese landen gevoelig. Ze zijn bang dat de wapens in handen van extremisten vallen. Een Kamermeerderheid wil dat Beltegoed minimaal een half jaar geldig blijft. Nu vervallen overgebleven minuten meestal na een maand. Volgens de Consumentenbond verdienen T-Mobile, Vodafone en KPN hieraan maandelijks 68 miljoen euro.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 Het onderzoek naar onveilige metalen kunstheupen blijkt dat het toelatingssysteem nu niet werkt zegt de inspectie.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 Vanochtend brengen Willem-Alexander en Maxima per bus... een bezoek aan de stad Groningen en aan Leek. Daarna bezoeken ze in Drenthe de plaatsen Rode, Dwingelo, Bijlen en Assen. In Dwingelo worden ze met veel lawaai begroet, zegt het ontvangstcomité. Het is een beetje traditie in Drenthe... om met oud en nieuw altijd met kerbiet te gaan schieten. En met 101 kerbit saluutschoten zullen we de koning en de koningin hierop uh, verwelkomen. Het weer, eerst zon en droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe en later kan er dan vooral in het zuiden een bui vallen. Mogelijk met onweer. 18 graden wordt het aan zee, 21 graden in het binnenland. Vanaf morgen is het weer wisselvallig en koel. Cool, dan wordt het hooguit 16 graden. We vragen ons af hoe het is op de weg, Edwin Het Er zijn een normale ochtendspits op de meeste plaatsen. De meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden van het land. De langste file staat op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. vanaf het Valkerswaard, 12 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Oud-Zuid 4 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. De A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft 7 kilometer. Daar is een vrachtwagen gestrand, de rechte rijstrook is dicht. De A44 Den Haag-Amsterdam voor knopend 5 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de a 50 Breda richting Tilburg. Voor Gilsen staat 9 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Hoe zorg je ervoor dat bij eventuele wapenleveranties... de wapens niet in verkeerde handen vallen? Dat hoort hier over ruim twee minuten. Is uw supply chain al vraag gestuurd? Klanten bepalen zelf via welk kanaal ze bestellen... en wat ze waar en wanneer geleverd willen hebben.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 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Sluit nu een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden af... en maak ook kans op een jaar gratis parkeren.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 Rabobank. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Ouders laten hun kinderen steeds vaker zelf betalen... voor beltegoed, sneakers en bioscoopkaartjes. Maar dat geldt niet voor alle jongeren. Dat man betaalt eigenlijk nog uh, bijna alles. En daarvan leren jongeren dan weer niks, vindt het Nibud. Straks een reportage. En van harte ging het bepaald niet... maar de EU-ministers van Buitenlandse Zaken... kwamen tot een akkoord over Syrië. Na lang, lang vergaderen zijn ze het eens geworden over het opheffen van het wapenembargo tegen Syrië. Dat embargo, dat vrijdag afloopt wordt niet verlengd. Correspondent Chris Oostendorp sprak na afloop van die lange vergadering met minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Meneer Timmermans, wat heeft u vanavond af kunnen spreken over Syrië? Nou, we hebben een hele lange dag gehad uh, en ik ben blij dat we het einde van de dag kunnen zeggen dat de Europese Unie een besluit heeft genomen waar we allemaal achter staan. Waarbij 90% van de sancties voor Syrië overeind blijven. Dus al die economische sancties die Assad treffen, zullen we hem nog steeds treffen. Eerder op de dag leek het erop alsof dat allemaal niet meer door zou gaan... omdat er geen consensus bereikt kon worden over de voortzetting van de sancties. Gelukkig wel gelukt. Wat betreft het wapenembargo is afgesproken dat in de komende maanden... geen wapens, geen plannen zijn om wapens te leveren aan de coalitie... Er is wel ook afgesproken eh, dat eh, besluiten daarover eh, door de lidstaten genomen zullen worden. Op basis van een aantal criteria die nu ook zijn afgesproken. Zodat we zeker kunnen stellen dat die wapens niet in verkeerde handen eh, terechtkomen. Maar de Britten en de Fransen hebben erop aangedrongen dat toch wapenleveranties aan opstandige groeperingen mogelijk zouden moeten zijn. Gaat dat nu mogelijk zijn? Daar, dat wisten we al maanden hè, dat ze op dat spoor eh, zaten. Daarom moesten we ook proberen een compromis eh, te bereiken.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 op Assad te kunnen uitoefenen... zodat hij aan de tafel gaat zitten in Genève... om vredesonderhandelingen te starten. Toch zijn er ook landen, Oostenrijk voorop... die bang zijn voor een escalatie van het conflict in de regio... als je dus nog meer wapens in die regio toe zou kunnen laten. Waar vindt u dat ook een zorgelijke ontwikkeling? Dat is een valide analyse. Net zo goed als de Britse en Franse analyse ook valide is. Iedereen kan die afweging maken. En ik ben niet iemand die zegt... hij heeft gelijk of hij heeft ongelijk. Het is een hele instabiele situatie. Er is bepaald geen gebrek aan wapens in die regio. Dus wat Nederland betreft zouden er helemaal geen wapens uh, naartoe uh, uh, moeten. Maar het is ook een feit dat de Europese Unie verdeeld is op dat punt. En als je die verdeeldheid niet overbrugt in de Raad... dan betekent dat dat er helemaal geen embargo meer is. Dat dreigde vandaag even te gebeuren. Ik ben blij dat die dreiging is afgewend. Wat zegt het dat op een zo principiële kwestie... landen zo ontzettend verdeeld kunnen zijn... over wat je zou moeten doen om dat conflict te beëindigen? Uh, ik vind het op zich... Uh, begrijpelijk. Uh, waarom? Uh, want het gaat helemaal niet over Europa. Dit gaat niet over wat Nederland vindt, wat Frankrijk vindt. Het gaat over honderden mensen die misschien wel dagelijks uh, overlijden in Syrië op dit moment. Het gaat over een conflict dat over de grenzen van Syrië heen dreigt te escaleren. En iedereen probeert... Uh, denk ik op een integere manier, vanuit verschillende inzichten, tot een uh, positie te komen dat de Europese Unie eraan kan bijdragen dat de partijen gaan onderhandelen aan tafel. Want een militaire oplossing van dit conflict bestaat niet. Als die onderhandelingen in Genève mislukken, komt er dan voor u een nieuwe situatie in zicht waarbij wel wapenleveranties ook wat Nederland betreft aan de orde zouden kunnen zijn? Nou, Voor Nederland zie ik dat niet gebeuren. Tegelijkertijd hebben we afgesproken in de Raad dat we voor 1 augustus erop terugkomen en dan in het licht uh, van de situatie bekijken of de ruimte die dan is gecreëerd voor lidstaten om zelf te beslissen over al de niet-wapens -wapen, uh, te leveren ook gebruikt gaat worden. Daarom hebben we gezegd, we komen er voor 1 augustus in de Raad op terug. Een beetje geagiteerde minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... gisteravond laat in Brussel. We praten daarover door met defensiespecialist Coco Lijn... van instituut Klingendaal. Goedemorgen. Um, wat vind jij van het besluit van Brussel? Is, is dit te accepteren? Wat kun je hiermee? Ja, het is een, een negatief compromis. Het, het is niet een, een, een gewenste uitkomst van, van een langdurig beraad. Mij zijn in ieder geval geen gevallen bekend in de, in de geschiedenis... waarin wapenleveranties altijd perfect uh, afliepen in, in die zin dat ze in de goede handen terechtkwamen. Ben je enigszins vergelijkbaar met de situatie in de Balkanoorlog... toen de Amerikanen ook besloten om wapens te leveren aan bijvoorbeeld Kroaten... om tegen uh, Servië te vechten? Nou, die kwamen allemaal in verkeerde handen uiteindelijk terecht. En de enige garantie die de Amerikanen... Uh, toen bedacht is, dan sturen we maar een paar mensen in het geheimde naartoe... om die wapens zelf te bedienen. Dat is eigenlijk de beste garantie om te zorgen... dat ze niet de verkeerde handen terechtkomen. Het kan goed uitpakken, maar het is riskant, Want uh, als je zegt, ik ga geen, uh, voorlopig geen wapens leveren... eerst maar eens kijken hoe... Uh, Assad zich gaat gedragen in Genève bij dat uh, uh, vredesoverleg... wat er dan moet gaan plaatsvinden. Het zou precies de omgekeerde werking kunnen hebben... dat Assad denkt van, nou ja, voorlopig komt er nog niet van. Nog even gauw mijn positie verbeteren en ik gooi er nog een schepje bovenop. Dus ik vind het riskant, en, uh, maar het kan goed uitpakken. Dat mm. ook weer wel. Ja. ja, dat is lastig te voorspellen natuurlijk ook, hè, Ko? Um, um, waar we ook even met jou op in willen gaan is... Um, de voorwaarden waaronder mogelijk uh, wapens geleverd zouden worden... als het er eenmaal van zou kunnen komen. Um, ze gaan selecteren, willen selecteren bij wie de wapens terechtkomen. En vervolgens, zo zei bijvoorbeeld Catherine Ashton, um, EU-buitenlandcoördinator... gaan wij um, goed controleren dat de wapens ook daadwerkelijk... bij de oppositie terechtkomen en uh, blijven. Valt dat te controleren? Met het soort wapens wat men wil gaan leveren... En dat zijn de, de wat kleinere type wapens, antitankgeschut en, en luchtafweerraketten dat is waar de rebellen het meest behoefte aan hebben... valt dat bijna niet te controleren. De stingers die in Afghanistan zijn geleverd aan rebellen in de jaren negentig... die doken even later op bij de Taliban. Antitankraketten die in Libië zijn geleverd aan de rebellen... doken even later op in Mali en, uh, en waarschijnlijk nog erger... in, in, in de onder, onderkant van de Sahara. Dus, dus nogmaals, uh, dat is een, hoogstens een papieren controle... tenzij, en dat zeggen ze er natuurlijk niet bij... Uh, er ook mensen in Syrië actief zullen worden. Want het gaat per de ook nog wel om vrij geavanceerde wapens... die je niet zomaar in handen van rebellen kunt geven. Ze moeten ermee leren omgaan. Dus er zal ook nog een stukje training aan vastzitten. En dat moet bijna gebeuren door mensen op de grond ook actief te laten zijn... die dan die controlefunctie uitoefenen. Maar wat denk je van het andere argument van Tillemans... dat in ieder geval dan de rest van het embargo overeind blijft? Ja, de rest van het. Nee, het embargo verloopt. Nou ja, ja, maar het gaat van, om het olieembargo, over... olie de, de banktegoeden oh, die ja, worden ja. bevroren, het reizen. Dat blijft dan in ieder geval overeind. Dat zegt Timmerman. Dat is dan de winst nog van gisteren. Ja, maar men had dat kunnen splitsen hoor. Uh, ik ben er niet bij geweest, maar men had natuurlijk kunnen zeggen: Van uh, de, uh, deze zaak maken we los van elkaar en we zetten het olieembargo gewoon voort. Want daar is dan misschien wel overeenstemming over te bereiken. Dus het is niet zo dat het een en-en parket uh, heeft moeten zijn. Goed. Cocolijn van Instituut Klingendel. Hartelijk dank voor de toelichting. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Spaanse kranten melden op dit moment eh, nieuws over de zaak... rond Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. U hoort zo dadelijk meer van onze correspondent uit Spanje. Het is kwart over acht. Groningen en Drenthe hebben vandaag de eer... provinciebezoeken van koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen... en de provincies, die twee provincies, bijten het spits af. Menno Remeyer, Koninklijk Huisverslaggever, is in Groningen al... op de markt, gok ik, hoor ik. Nou, Menno, nee, nee. Nee, niet echt, Marcel. Uh, Martine Kerkhoff. O, oh, nou, dat is uh, toch in de buurt. Dat is steenworp afstand. Uh, Martine Kerkhoff, uh, waar het uh, oude, oude gedeelte van het provinciehuis staat... Uh, waar het uh, koninklijk maar zo meteen om negen uur wordt ontvangen... Waar de klasjes natuurlijk alweer klaarstaan. Hè. Die gaan zwaaien en uh, waarschijnlijk ook zingen. Dat, uh, dat twijfel ik niet aan. Ik sta een beetje langs de route. Want ze lopen van het Martini-Kerkhof. Zo uh, onder uh, de Martini-toren door. Langs het pronkje wel. Het, uh, het uh, prachtige carillon van de stad. Naar uh, de Grote Markt. Nou, dat is niet zo gek ver hoor. En dan uh, zien ze het, uh, het stadhuis. Waar ze dan ook het gastenboek zullen tekenen. En ereburger van de stad zullen worden. Het klinkt bij jou al een beetje als eh, koninginnedag, koningsdag... Nee, nou, op de <tog> achtergrond... <tog> Ja, nou Lara, ik kan je vertellen. Ze beginnen om 9 uur. Ze zijn vanmiddag om 5 uur klaar in Drenthe. En dat is één langgerekte Koninginnedag als ik het programma bekijk hoor. Met veel muziek, optredens. De stad laat zich zien, de dorpen laten zich zien op verschillende plekken. En, en dat gaat met gesprekken met gewone Groningers, met gewone Drenthe. Maar ook bijvoorbeeld Eurosonic zal zich hier presenteren. Het popfestival Noordenslag. Dat soort activiteiten gaan we allemaal zien. In 2001 is zo'n tournee natuurlijk ook al gemaakt bij de verloving en de bruiloft. De ere daarvan. Wat is het verschil met deze bezoeken? Het verschil. het verschil is uh, vooral dat we toen uh, Maxima nog niet kenden, natuurlijk. Uh, dat was echt een kennismakingsbezoek uh, voor Maxima om het land te leren kennen. Uh, maar ook voor het land om Maxima uh, te leren kennen. Uh, dat was toen eigenlijk ook veel inhoudelijker. Uh, de, uh, toen gingen ze ziekenhuizen in en uh, gingen ze langs waterschappen. Allemaal dat soort dingen. Dit is veel meer, uh, nou ja, wat ik net al zei en wat Lara ook constateerde: uh, een, een, een langgerekte Koninginnedag. Veel feest, veel handjes schudden, veel zwaaien, veel oranje. Hoewel veel, veel, veel. veel in 1950, toen uh, zijn oma hier kwam, koningin Juliana, toen met prins Bernhard ook op zo'n tournee stonden er waar duizenden mensen uh, langs de kant. Dat uh, heb ik gezien op oude beelden, want toen was ik nog niet geboren. Uh, nee. <laughs> maar dat gaan we vandaag niet zien, want het is gewoon een werkdag natuurlijk. Nee, hey, wij hoorden vanuit uh, Dwingelo dat um, daar geen oranje rook uit een toren mocht komen. vanwege de veiligheid. Uh, de beveiliging vreesde voor paniek. Uh, merk je dat, dat ze daar heel erg mee bezig zijn rond het Koningshuis? Ja, de beveiliging is enorm. Want ik kan bijvoorbeeld ook niet zomaar even hier het Martini-Kerkhof oplopen. Dat gaat allemaal achter hekken. En dan mag je weer niet verder lopen dan 20 meter. En dan staat weer een hek. En ook de hele Grote Markt is eigenlijk afgesloten. En de stad heeft dat ook gezegd. Vanochtend is de stad, in ieder geval het centrum van de stad... een grote cirkel rond de Grote Markt... is eigenlijk een soort van no-go area. Er komen natuurlijk wel wat mensen die mogen langs de hekken gaan staan. Maar echt op de plekken zelf waar ze vlakbij zijn, daar kom je niet. Menno Rehmeijer vanuit Groningen. Hij gaat verslag doen van dat bezoek nu is Het eerste bezoek van de toernooi van de Koning en de Koningin. Het weer ze het maar. Ja, de meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden van het land. zijn twee lange files bij veroorzaakte ongelukken. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, tussen Zeeburg en Oud-Zuid, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A44, de na richting Amsterdam, tussen Oestgeest en Knoppenburgerveen, 13 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Het wordt steeds meer duidelijk over de moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. Correspondent Jessica van Spengen is nog steeds in Moersia in Spanje. Jessica, wat weet jij nog meer? Wat is het laatste nieuws? Laatste nieuws wat ik nu hier in de via lees is dat uh, er uh, flink veel geweld is gebruikt in het appartement. Dat is al gezegd hoor, door de politie dat er in het appartement waar dus Lodewijk uh, Severijn en Ingrid Visser naartoe zijn uh, gegaan, vrijwillig weliswaar, maar waar ze een afspraak zouden hebben gehad, een zakel zakelijke afspraak.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 Nou, Het lastige is dat de politie hier niet zo heel veel in de kaarten laat kijken. Dat maakt het heel lastig en dat maakt ook dat er heel veel gespeculeerd wordt natuurlijk. Mm -hmm. uh, media gaan zelf op zoek dan maar naar bronnen, getuigen. En melden ook niet waar ze het vandaan hebben. Dus hoe dit um, ja, ter sprake komt, dat is moeilijk. Nou moet ik wel zeggen dat ik gisteren met een, uh, een, een woordvoerder hier sprak... en die versprak zich ook iets. Die zei van ja, waar we de delen hebben gevonden. En die zei nee, daar bedoelde ik iets anders mee. Oh, okay. Maar goed, um, dat er in ieder geval iets iets is gebeurd, dat is duidelijk. Nou, het ziet er nou uit dat er in, in de allerzwaarste misdaad kringen terecht zijn gekomen. W wat is er bekend over die oud-volleybalbestuur? Die Juan Cuenca Lorente. Ja, dat is dus de, de Spaanse man die is opgepakt. Dat werd duidelijk dat het inderdaad om Juan Cuenca Lorente gaat. Hij was een technisch directeur een paar jaar lang van de volleybalvereniging, waar. Um, uh, Ingrid Visser heeft gespeeld... hier in Moersia. Ja. En, ja, er wordt dus ook daarover druk gespeculeerd. Hadden zij een zakelijk conflict... over haar tijd hier toen ze hier volleybal speelde? Er wordt gezegd dat een aantal... speelsers nog geld krijgt van de club... omdat de club failliet is gegaan. En het loon niet heeft uitbetaald. Maar er wordt ook gezegd dat het mogelijk is... dat Lodewijk Severijn um, hier zaken had. Dat hij misschien in vastgoed geïnvesteerd zou hebben. Maar dat blijft allemaal speculatie. Ja, Alleen de politie kan daar antwoord op geven natuurlijk. Ja, en wat zegt de politie over de rol van die twee Roemenen... die ook zijn gearresteerd? Niet heel veel tot nu toe. Um, deze mannen werden gisteren ge gearresteerd op aanwijzen... Uh, tenminste, dat, dat, dat lijkt zo, op aanwijzen van de Spaanse verdachte... want die is al vrijdagavond uh, gearresteerd... Ja, de, deze mannen die waren erbij. Uh, dat zijn twee mannen van 59, 47. Wat hun rol is geweest, dat is niet helemaal duidelijk. Ook daarover wordt natuurlijk gezegd... ja, mogelijk hebben zij um, ja, een gewelddadige uh, rol gespeeld. Oké, okay. goed. Nou, Jessica van Spengen vanuit uh, Moersia. Dank je Jessica. Werkgevers en brancheorganisaties komen vandaag bij elkaar... om te praten over het fenomeen reshoring. Marco Robin Visser praat daarover in Rotterdam. Om te beginnen, weet hij wat dat is natuurlijk? Ja, ja dat moeten we dan toch maar weer even uitleggen. We mooie suggesties hebben we gekregen van luisteraars. Een mooi Nederlands woord voor reshoring. Inbesteden, aan landen, terugkusten, uh, huisbesteden of gewoon zelf doen. Daar komt het natuurlijk uiteindelijk... Op neer. En Koos, die doet het ook zelf, of niet Koos? Uh, ja, ik doe het ook zelf, ja. Wat doet, wat doet u? Uh, ik ben met materiaal bezig voor de containers. Voor containers. En dat wordt in stukken gezaagd hier ja. in de machine? Ja. Het metaal allemaal. Leuk werk? Ja, valt bij Ja, Het is, is te doen. Het is mijn buitenram. <laughs> Heel goed. Het is de boterham van uh, ongeveer 125 mensen... die hier in het bedrijf Flexofix in Rotterdam werken. Hans van Meer is bedrijfsleider. Het zijn over het algemeen mensen met een zogenaamde SW-indicatie. Dus uh, arbeids... Gehandicapten mensen. Mensen met een, uh, een gehoorbeperking, luchtbeperking... Uh, Geestelijk of lichamelijke beperking uit. Wat vroeger de sociale werkplaats heette. Ja, klopt. Ja, ja. Dit is eigenlijk een sociale werkplaats 2.0, wat meer commercieel georiënteerd. Ja, we zijn uh, met name naar het commerciële vlak toe gegaan. We hebben een, uh, een bedrijf wat uiteindelijk commercieel uh, grondslag heeft. Uh, maar we doen dat wel met mensen met een uh, SW-indicatie. En op zoek naar werk, wat de afgelopen 20 jaar naar het buitenland is gestroomd, naar de lage lonenlanden En dat proberen jullie terug te halen? Ja, en dat, dat kunnen we doen doordat we ja, efficiënter zijn gaan werken tegen andere basistarieven als ja, wat we voorheen deden. Maar ja, we, we proberen daar inderdaad wel wat werk naar, van, van buiten weer naar binnen te ja. krijgen. En dat noemen we dan reshoring? Reshoring, het ja. Ja, aan, aanlanden, ja. Uh, thuis doen, zelf doen, ja, klinkt eigenlijk een stuk beter en, ja. uh, en wat begrijpelijker voor iedereen. Het is een fenomeen wat zich in de Verenigde Staten al langer voordoet... waar heel veel werk naar, ook naar lage lonenlanden zoals India en China is gegaan. Daar komt waarschijnlijk het woord reshoring ook vandaan. Hè? Ja, dat, uh, het, is, het is uiteindelijk Amerikaans, maar ja, uh, het zelf doen klinkt natuurlijk ja. een stuk beter. Ja, we doen het gewoon weer zelf hier. En dat is de nieuwe trend hopelijk, hè, want er ja. valt nog een heleboel uh, werk aan. Straks! Gaan we nog even verder praten, want ik heb nog een andere... en dat heet social return. Ja. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, we gaan gewoon nog even door. Nou, als iemand nog Tot een suggestie straks. heeft... Ja. Mark-Robin Vissen <laughs> in Rotterdam vanochtend. Ja, gaan over zelf doen gesproken... ouders laten scholieren, meer zelf betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIBUD... het Instituut voor Budgetvoorlichting. Dat hoorden ze eerder vanochtend. Twee jaar geleden betaalde 61 procent van de ouders... alle kleding en schoenen voor hun kinderen. En nu is dat 48 procent. Gaan ouders hun kinderen beter opvoeden... of is er gewoon minder te besteden in het gezin door de crisis? Colette van Nuenen vroeg het de jongeren zelf. In de snackbar vlakbij de scholen zitten zes net afgestudeerde uh, scholieren. Althans, dat is nog maar even afwachten. Jullie hebben allemaal eindexamen gedaan. Ja. Wat was het? Economie. Hoe ging het? Slecht. Ik ben eer eigenlijk om over geld te praten met jullie. Want er is vandaag uh, een onderzoek uh, van het Nibud naar buiten gekomen. Smakelijk eten ondertussen trouwens. Speerriepjes, lekker. Het Nibud, uh, die onderzoeken regelmatig hoe mensen met hun geld omgaan. Ook scholieren. En die zijn erachter gekomen dat scholieren uh, minder geld van hun ouders krijgen uh, dan vroeger. Dus dat ze meer zelf moeten betalen. Hoe is dat voor jullie? Ja, bij mij ook. Want uh, als ik zelf uh, iets ga doen, dan betaal ik daarmee meestal zelf. Hoe geldt het voor de rest? Hoe zit het met jullie uitgavenpatroon? Ja, het is hetzelfde als anders. En man betaalt eigenlijk nog uh, bijna alles. Ja? <laughs> ja, dat is... Uh... Ja. En wat is bijna alles? Kleding, mobieltje... Reading, mobieltje, benzine, brommer, onderhoud, uitgaan. Lessen. Hoeveel zakgeld krijg je dan? Ja, ja, zakgeld niet echt. Gewoon als ik iets nodig heb, dan uh, krijg ik het meestal. gewoon. Ja. Nou. Nou, heb je het goed getroffen? Ja, hoe is dat voor de rest? Uh, ja, ik krijg gewoon een vast uh, bedrag aan uh, ja, zakgeld. En de rest moet ik gewoon zelf betalen. Hm. En wie kan er nou van jullie het beste van jullie twee het beste met geld omgaan? Ja, uh, dan denk ik al ik. Denk jij dat ook? Ja, die geeft niks uit. Maar <Gelach> <Gelach> nou dan toch, hè, die sperrips. Ja, nou ja, ja, ja. ja, dit we ons mama dan toevallig wel. Vandaag is een bijzondere dag, hè? Ja, ja. Daarom. Ja, hey, ja. smakelijk! Ja. De school is inmiddels uitgestorven. Want ik kom net na lestijd binnen, dus iedereen is naar huis. Maar Hans van Gogh, de leraar maatschappijleer, die is er nog wel. Wat vindt u ervan, dat uitzeg van dat nieuwe onderzoek... waaruit blijkt dat leerlingen vaker zelf uh, moeten gaan betalen? Had u dat aanzien komen? Ja, en ik denk dat dat minder met verstandige omgaan van ouders met, uh, met kinderen is... dan dat er een, natuurlijk een financiële crisis is... en dat ouders gewoon uh, wat minder geld te besteden hebben. Maar dat heeft dus minder met opvoeding te maken dan gewoon met uh, niet meer kunnen. Ja, dat is mijn stellige overtuiging. Dat er niet ineens het licht gezien wordt door een heleboel ouders... die nou plotseling diep na gaan denken over hoe ze financieel uh, beleid ten opzichte van hun kinderen gaan... Uh gaan uitoefenen, zeg maar, uitvoeren. Ja. Maar is het dan toch een gunstig bijresultaat... of heeft het dan ook niet zoveel effect als het niet uh, uit overtuiging wordt gedaan? Ja, hoe lang ze beklijven als het straks weer beter gaat met de economie... ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Ik ben daar niet heel optimistisch over, moet ik eerlijk zeggen. Want? Nou, ik denk dat de ouders toch steeds de neiging zullen blijven hebben... om hun kinderen enigszins te verwennen. En daar hoort ook bij van, oh god, iedereen krijgt een mobieltje... dus waarom zou mijn Pietje dat niet krijgen? Heeft u zelf kinderen? Eén kinderen. Eén kinderen? Ja. ja, ja. ja. Hoe oud? Maar die is al 27, dus die beheert zijn eigen financiële huishouding helemaal. En dan moet ik zeggen, ja, ik ben heel strikt met financiën en daar kijkt hij heel anders tegen aan. Dus daar reizen we de haren eh, wel eens te bergen als ik dat hoor. Ja, en daar kijken, daar kijken deze leerlingen die ik nu in de klas heb ook heel anders tegenaan. Daar is lenen niet zo'n bezwaar om dat af en toe te doen. Uit het Nieuwe het onderzoek blijkt dat scholieren zuiniger zijn geworden. Twee jaar geleden gaven ze nog meer uit dan er binnenkwam. En nu wordt er meer gespaard. En na half negen hoort u Marcella Mesker over Roland Garros. De Nederlanders Haasten zijn al door. En de bakker moet het vandaag gaan proberen. Expert is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een betrouwbare Bosch 1400 toeren wasmachine met 45 maanden garantie van 729 voor 599 euro. Kom ook langs, want met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Expert begrijpt het. Jullie zeggen samen kom je tot een beter advies? Ja, daar zijn we van overtuigd. Leg eens uit.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 Het is half negen, we gaan naar het nos door Dorad Meegens. Bijna driekwart van de Nederlandse moslims... ziet geloofsgenoten die naar Syrië gaan strijden tegen president Assad als helden. Dat meldt het NCRV-programma Altijd Wat vanavond. Over het algemeen vinden Nederlandse moslims dat Syrië-gangers doen... wat de VN nalaat, namelijk strijden tegen het regime van Assad. Dat meldt Altijd Wat. 70 procent van de autochtonen noemt de moslimstrijders geen helden. Bijna 40 procent van hen noemt Syriëgangers die zijn teruggekeerd naar Nederland, potentiële terroristen. Het wapenembargo tegen Syrië wordt niet verlengd. Het loopt vrijdag af. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat besloten. Frankrijk en Groot-Brittannië stuurden aan op versoepeling van het embargo... zodat opstandelingen wapens kunnen krijgen uit Europa als dat nodig is. Minister Timmermans zegt dat Nederland zeker geen wapens aan de rebellen gaat leveren. In het oosten van Libanon zijn drie militairen neergeschoten... bij een grenspost bij de plaats Arsal, vlakbij Syrië. Gewapende mannen openden vanuit een auto het vuur op de militairen. De daders gingen na de schietpartij vandoor in de richting van Syrië... In het grensgebied houden zich veel Syrische opstandelingen schuil. Een Kamermeerderheid wil dat beltegoed minstens een half jaar geldig blijft. Nu vervallen overgebleven minuten meestal al na een maand. En volgens de Consumentenbond verdienen T-Mobile, Vodafone en KPN... hieraan maandelijks 68 miljoen euro. Op initiatief van D66 gaat de Kamer minister Kam van Economische Zaken... vragen dat te veranderen. D66 wordt gesteund door de Partij van de Arbeid, de PVV, CDA en SP.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 Er informatie bij de AWB Edwin Gerritsen files, maar niet alleen in de Randstad. Niet alleen in de Randstad inderdaad, want door ongelukken is de ochtendspits wat drukker uitgevallen. Ook in het oosten van het land, op de A1 Duitse grens richting Hengelo... staat tussen Oldenzaal en Hengelo zeven kilometer na een ongeluk. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag... zijn bij Oud-Zuid nog steeds twee rijstroken dicht na een aanrijding. Dat veroorzaakt 13 kilometer file tussen afrit Volendam en Oud-Zuid... Op de A44 daarna richting Amsterdam tussen Oostgeest en Knoopend 13 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor de Stok 7 kilometer. Pesten is van alle tijden een lastig aan te pakken. De Tweede Kamer debatteert daar vandaag over en dat doen wij straks al.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 Morgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan tennissen. Ja, want de derde dag gaat beginnen. De Open Franse Tenniskampioenschappen in Parijs, Roland Karros, Daar is Marcella Mesca. Marcella, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren een goede dag voor de Nederlandse mannen. Seisling en Haasen bereikten de tweede ronde. En dat was wel even nodig, zo'n succesje. Ja, dat was uh, natuurlijk een topdag. Want uh, zeker Sijsling had geen uh, makkelijke tegenstander met uh, een zeer geroutineerde Jurgen Meltzer. Linkshandig, voormalig halve finalist, goede gravelspeler, uh, Een man met een geweldige touch, goede dropshot. Maar hij kwam er niet aan te pas. Uh, Street uh, drie sets uh, overwinning voor Sijsling. Die ja, vooral bijzonder goed serveerde. Sloeg 16 aces. En ja, na afloop zei Meltzer ook in zijn persconferentie. Ja, als hij zo blijft serveren is hij gevaarlijk voor iedereen. Dus uh, laten we hopen dat hij dat uh, blijft doen, want de tweede ronde... daar wacht uh, de Spanjaard, ook een zeer ervaren man. Uh, Tommy Robredo, die als 32e is geplaatst, voormalig top 10-speler. Dus wat dat betreft kan hij weer aan de bak. Maar hij is in topvorm, dus een geweldige overwinning voor hem. En Hazen, ja, die moest natuurlijk winnen. Die had een uh, lekkere loting, als eigenlijk de enige Nederlander... Kenny de Schepper, geen Nederlander, hij heeft een Belgische vader... maar hij is Frans. Nummer 90 van de wereld, een beetje gekke speler. Twee meter en drie. Uh, ook handen. goede service dat wel. Uh, lastige speler om tegen te spelen, je krijgt geen ritme. Beetje rare Quibus. Dus Hazen verloor één setje, maar won uiteindelijk toch uh, in vier sets. Was veel beter. En positief. Hij won weer een tiebreak nadat hij het afgelopen jaar 17 tiebreaks op rij had verloren. Dus dat was een opsteker. Hij zegt, uh, nou eindelijk heb ik die reeks uh, gebroken. Laten we hopen dat uh, de volgende 17 uh, ja, ook weer uh, positief zullen zijn. Dus uh, Seisling en Hazendoor, door. Ja, fantastisch. Ja, dat is het zeker. Um, geen opsteker voor de Tsjech, hè. Thomas Berdisch. hij was 50e plaats en verloor van de Fransman Monfies. Hoe was die partij? Ja, dat was uh, prachtig. Uh, meer dan vier uur was het een gevecht waar uh, de service domineerde. Weinig breakpoints. Maar ja, die uh, Gaël Monfils die met een wildcard moest binnenkomen... want hij is zo afgezakt op de ranglijst wegens een knieblessure... dat hij maanden niet kon spelen. Ja, en dan, dan is dat een gevaarlijke tegenstander. Dan treft hij de nummer zes van de wereld... en dan wint hij 7-5 in de vijfde set. Sensatie. Uh, ja, hoera hier in, in Frankrijk natuurlijk. En ja, Thomas Bertig die... Uh, toch als een hele gevaarlijke uh, speler wordt uh, geacht. Uh, misschien wel een outsider. Ja, die, die ligt er gewoon uit. Die kan naar huis. Sensatie tjew. Daar kan Timo de Bakker dan vandaag voor zorgen. Maar hij zal het niet makkelijk krijgen. Nee. Hele lastige loting. Stanislas Favrinka. De 28-jarige Zwitser. Uh, staat erg goed te spelen de laatste weken. Is weer gestegen naar de tiende positie op de ranglijst. Won onlangs in Portugal op Greffels een vierde titel. Uh, wordt gecoacht door een zweet, Magnus Norman. Nou, die heeft hier zelf een keer in de finale gestaan. Um, een hele goede, uh, grote toernooispeler. Speelt altijd op de centenkoorts, geweldige wedstrijden. Maar, want daar heb je de maar, hij heeft een, uh, een spierscheurtje... in zijn dijbeen opgelopen, twee weken terug. Uh, heeft de afgelopen twee weken nauwelijks kunnen trainen... en het was de vraag of hij hier aan de start kon verschijnen. Uh, nou, dat doet hij dus wel, uh, maar je weet nooit hoe hij ervoor staat. Dus dat is misschien het gaatje waar uh, de bakker op hoopt... Die, zelf niet in topvorm verkeerd. Vier keer in de kwalificaties verloor van uh, grote ATP-toernooien. Uh, maar goed, hij doet weer mee. Vorig jaar stond hij niet hoog genoeg. Hij staat nu net in de top 100, dus dat is positief. Staat in de training lekker te spelen, nu nog in de wedstrijd. Zijn er nog uh, andere partijen waar je naar uitkijkt, Marcella? Nou ja, de nummer 1 van de wereld komt uh, aan de bak vandaag. Novak Djokovic tegen de Belg David Kovic. Uh, Confin. Dat uh, kan altijd leuk zijn, want uh, ja, Djokovic die heeft hier echt een missie. Roland Garros, het enige toernooi uh, van de Grand Slam toernooi... dat hij nog niet heeft gewonnen. En ja, Hij wil bij dat hele uh, elitaire groepje behoren... dat alle vier de Grand Slam toernooi een keer heeft gewonnen. Dan uh, heb je het over mannen als Federer, Nadal, Agassi... Mm. en heb je het zo'n beetje gehad. Dus uh, wat dat betreft uh, de jacht en de missie van uh, Novak Djokovic... gaat ook vandaag van start. Heerlijk. We gaan weer kijken, Marcella. Dank je wel. 10 over half 9. De Tweede Kamer praat vandaag over de plannen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs om pesten tegen te gaan. Dekker maakt het plan samen met de kinderombudsman. Scholen worden dan verplicht om pesten aan te pakken. Ze moeten werken met pestprogramma's waarvan het effect bewezen is. En leraren krijgen ook bijscholing. We gaan erover praten met de voorstander van het plan. Kamerlis Loes Eitma van de Partij van de Arbeid. En tegenstander van het plan Harm Beertema van de PVV. Beide, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Eitma, om met u te beginnen. Wat kan de wet doen tegen pesten? Volgens mij uh, is Pest een heel serieus probleem en ik denk dat het heel goed is dat de vrijblijvendheid en de willekeur bij het aanpakken van pesten gaat verdwijnen. En ik denk dat een formeel kader waar ook de onderwijsinspectie op kan uh, uh, toezicht kan houden, daar heel erg goed bij kan helpen. Oké. Okay. Uh, Harm Beertema van de PVV, waarom gaat het niet werken? Nou, even een misverstand. Wij zijn niet tegen het plan, hoor. Er zitten een aantal hele goede elementen in. Eh, het is ook de PVV die dit heel nadrukkelijk op de agenda heeft gezet. Maar met het plan wat er nu aankomt, daar missen wij één ding heel sterk in. Um, uh, dat wil ik even toelichten als dat kan. Ja, natuurlijk. Nou de, de, de, de scholen die zijn eigenlijk maar heel beperkt in hun mogelijkheden om pesten te voorkomen. Heel veel pesten, dat gaat via sociale media gebeurt buitenschool... Mm -hmm. Maar scholen die, die doen het voorkomen alsof ze, alsof ze daar toch heel veel aan kunnen doen. En, en wat mij betreft moeten die scholen erkennen dat dat gewoon heel erg tegenvalt. Wat ze wel kunnen doen, is uh, die pester isoleren. En wij stellen voor, en dat missen we in de wet... wij willen heel graag een regel van three strikes and you're out. Als je drie keer als leerling in een pestdossier... Geregistreerd voorkomt mm -hmm. als pester, dan willen wij dat je van school verwijderd wordt en dat je maar ergens anders heen gaat. Daar gaan ja, we wacht even, Dat snap ik niet. Nee, beeter, want als je dan uh, weggestuurd wordt van die ene school, dan pest je toch gewoon verder op de andere school. Het is dan toch juist belangrijk dat de scholen leren omgaan met pesten. Tuurlijk. Maar kijk eens, ik heb het ook heel nadrukkelijk over de derde keer dat je voorkomt. Hè? Bij de eerste keer kunnen we de zorg opzetten en extra aandacht. Bij de tweede keer ook nog. Maar als het dan de derde keer gebeurt... dan ben je echt wat mij betreft een hopeloos geval. En dan moet je ergens anders heen. En dan kan je naar de reboundvoorziening. Nee. Dat, dat, is, dat, dat zien we dan allemaal wel weer. Die reboundvoorzieningen die zijn er. Maar wij willen heel duidelijk een signaal laten uitgaan... naar andere leerlingen dat ze veilig zijn... En dat het ah. aan pesters willen we het signaal laten uitgaan mevrouw. dat pesten een heel gevaarlijk risicovol gedrag is. Ja, mevrouw Edma van de Partij van de Arbeid, ik hoor u al wat tegensputteren? <laughs> wat wat, Klopt, wat ja. vindt u verkeerd aan dat three, three strikes out? Nou ja, kijk, we hebben het over kinderen. Over kinderen die moeten leren wat de grens is. En ik ben het helemaal met meneer Beertema eens dat als je niet lekker in je vel zit, dan kun je niet optimaal leren. En daarvoor ga je naar school. Dus er moet voor iedereen duidelijk zijn, pesten kan niet en eh, dat, dat moet ook zwart op wit staan. Ik ben bij basisscholen geweest waar ze zelfs met duim afdrukken dat hè, alle kinderen benadrukken. Pesten, dat doen we niet hier op school, maar het zijn kinderen die moeten dat leren. En we hebben het niet over een winkeldiefstal. Het gaat om continue prikjes om de tafel en eh, er is een soort glijdende schaal tussen plagen en pesten. En dat vraagt om een structurele aanpak van pesten op scholen. Dus ik denk dat het heel goed is dat het een kerntaak wordt van scholen. Dat ze moeten zorgen voor een veilige school. En dat leerkrachten moeten worden ondersteund bij het ontdekken van uh, pestgedrag. Want slechts mm -hmm. één op de vijf situaties wordt ontdekt. Ja, maar daar, het daar heeft om... meneer Beertemaat ook over. Hè? Want meneer maar ja. ziet u dat ook? Uh, zodat, uh, zoals mevrouw Eijkma aangeeft, dat scholen uh, structureel moeten leren omgaan met, met pesten. En het moeten, moeten leren zien ook vooral. Ja, zeker, dat ben ik. Helemaal mee eens. En ik ben ook heel blij dat die anti-pestwetgeving die er nu aankomt, dat die er ook voor gaat zorgen dat uh, leraren uh, echt ondersteund worden om dat pesten te signaleren en te voorkomen. Maar ik ben het helemaal met mevrouw eit maar eens. Maar juist, er gaat juist een hele opvoedende werking vanuit, een hele preventieve werking. Mm -hmm. als, als er ook een sanctie is. En ik hoor de P nooit over sancties spreken. Dus nou, mevrouw het... <laughs> Nee, kijk, pesten is een groepsproces. Dus dit is echt een onderschatting. Oh. Dat als je de pest... Meneer Bertema, een groepsproces is, een, is het. Een, uh... Ja, nou ja, er wordt altijd heel ingewikkeld over gedaan. Hè. Het is een groepsdynamisch proces en ja. daar kunnen we niks aan doen. De uitkomst is altijd, dat was het en dat zal het nu blijven. En daarom ben ik ook teleurgesteld dat er in wezen heel weinig verandert. Dan gaan we weer met z'n allen zeggen, ja, het is allemaal zo ingewikkeld. We kunnen er eigenlijk niks aan doen. En, en, en daar wil ik eens een keer vanaf. En nee, maar meneer Bertema, wat wilt u dan doen met de vriendjes van de pester... die wel nog overblijven op de school? Het is echt... Het is echt een groepsproces en ik vind dat u het probleem onderschat als u zegt dat het probleem is opgelost als je de pester weghaalt. Nou, ik, ik onderschat het probleem niet. Ik ga ervan uit dat, uh, dat de mensen die op deze manier praten... enorm onderschatten wat er met die gepeste leerlingen gebeurt. Want die gaan nu van school af. Mm -hmm. eh, tot nu toe, in alle gevallen die ik ken... trekken die gepeste leerlingen, die zijn dubbel het slachtoffer... want ze worden gepest, hebben een hele eenzame, ellendige tijd achter de rug... en uiteindelijk kan die school er dan niks aan doen. Want het is allemaal okay. zo ingewikkeld. Uh, meneer Beert, maar vanwege de, de tijd de stap ik even over, over naar mevrouw Eitmeij. Want ik wil nog even dat ze reageert. Mevrouw Eipen. Ja. Wat zou u uiteindelijk zijn voor uh, uh, sancties voor de pester? Ja, en weet in welke vorm we er dan ook? Dat natuurlijk al lang. Dus als het hele ernstige situaties zijn... dan worden ook op dit moment al kinderen van school afgestuurd. Dus dat hoeven we niet via een wet vast te leggen. Of van bovenaan. Strikes natuurlijk wel. Uh, ik denk dat we meer vertrouwen moeten hebben in het onderwijs. Dat we de wet uh, uh, moeten... Uh, Opzetten om ervoor te zorgen dat de norm heel erg duidelijk is: pesten kan niet. En ja. dat we leerkrachten moeten ondersteunen in het ontdekken en vervolgens ook in het aanpakken van pesten. Zodat het echt uh, wordt opgelost en kinderen niet alleen komen te staan. Goed, ja, maar uh, dit vind ik toch moet het ver. eventjes hierbij laten, meneer Beertema, okay. vanwege de tijd. En u heeft nog de tijd vandaag om met elkaar te discussiëren. <lacht> dat zullen we zeker doen. In de ja. Tweede Kamer. Dus uh, nou, dat zullen we volgen. Loes okay. Eikma van de P van de A en Harm Beertema van de PVV. Beide bedankt. Eindelijk is besloten dat promotie naar de Eerste Divisie, de Jupiler League, kan. Maar gaat amateurkampioen Katwijk dat ook doen? Gaan we straks vragen aan de voorzitter. Nu eerst de verkeersinformatie. Jazeker, bij de AWB en het weer Gerritsen. Er zijn vanochtend veel ongelukken. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat verkropend Diemen 12 kilometer... Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag... zijn twee rijstroken dicht bij Oud-Zuid. Er staat 13 kilometer file. En de A15 Europoort richting Rotterdam... is dicht bij de Botlek-tunnel. na een aanrijding. Het verkeer moet omrijden via de Botlekbrug. Er staat 6 kilometer file. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Give it to me, hoort u van Douwe, Bob? Tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Jupiler League bestaat volgend seizoen uit 20 clubs. Clubs uit de eerste divisie hebben dat tijdens een KNVB-vergadering afgesproken. Er komen dus vier clubs bij. Dat zullen twee belofte teams en twee amateurclubs worden. Althans, dat is de bedoeling. Katwijk, winnaar van het algeheel amateurkampioenschap, zou volgend jaar wel eens in die Jupiter kunnen spelen. En daarom hebben wij nu contact met de voorzitter van Katwijk, Willem Guit. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al benaderd? Jazeker. jazeker. We hebben gisteren contact gehad uh, over de uitslag van uh, het overleg met de Jupiter clubs. En wat was toen uw antwoord? Het antwoord was uh, dat wij het concrete voorstel afwachten. En uh, dat wij dan. Uh, ja, serieus daarnaast gaan kijken. Uh, als bestuur en leden. Heel professioneel. Want u wil nog even, precies de voorwaarden kan ik mij voorstellen... te weten komen over uh, wat u betaald krijgt. Ik noem maar iets. Nou ja, precies. Dat soort dingen. En uh, wat, wat er wel op ons afkomt op het gebied van veiligheid en dat soort zaken. Daar hebben we het nu alleen maar mondeling over gehad. Hmm. En uh, nu wordt de tijd wel rijp. Als uh, men van onze kant uh, een antwoord wil... En dan uh, moeten van de andere kant ook dingen zwart op wit komen. Denk, ja. denk ik zo. Hoe zit het eigenlijk sportief? Zou Katwijk het kunnen? Ja, dat weet je pas als je, er, als je erin speelt. Uh, het eerste jaar, als je nu kijkt, uh, we moeten nu binnen een week, jaar of nee, zes, schat ik in. Uh, dan begint de competitie al op uh, 2 augustus. Hm. Dus ja, dat zal het eerste half jaar, drie kwart jaar veel improviseren worden. Dat jaar daarna weet je uh, ongeveer wat je mag verwachten in die competitie. En dan hoop ik dat we er uh, wat beter klaar voor zijn. Hm. En meneer Guijt, hoe staat het met de principes? Want dat voetbal op zaterdagmiddag kunt u vergeten natuurlijk. Nee. Want, uh, een van de afspraken is dat we gewoon op zaterdagmiddag spelen. Dus, uh, Altijd? Onze principes. Nou, er, er is wat, er Want u is moet, ook uit, ja, moet ook uit hè? Je moet ook uit, ja zeker. Maar ik begrijp dat uh, alle Jubilee clubs willen van de vrijdag af. Uh, ik begrijp dat Top, Os en uit mijn hoofd Excelsior daaraan vasthouden. Dus dat zijn er dan twee. En de rest uh, spelen we op zaterdag. Aha, dus dat. Uh, nou ja, dan zou u, wat dat betreft zou u dat aan de voorwaarden voldoen voor u. Ja, precies, dat was het rijtje voorwaarden waarvan we waar steeds, ook als andere topklasse clubs hebben gezegd. Uh, aan die voorwaarden zouden we wel moeten voldoen. Wat, wat vindt uw achterban van een eventuele toekomst in de Jubilä League? Wat ik ervan verwacht? Nou ja, wat, wat u achterban vindt? Weet achterban. u dat? Ja, ja, nou, die gaan we nu. Uh, ja, die vinden het ook spannend. Die, uh, die hebben natuurlijk een uh, informatieachterstand. Mm -hmm. die, die gaan we deze week inhalen door te zeggen, nou, dit zijn de voorwaarden, dit, dit is onze toekomst. Um, wat natuurlijk een stuk makkelijker maakt, is dat we over twee jaar in deze topklasse een verplichte promotie kennen. Dat maakt het verhaal wat anders dan uh, dat je wild in een avontuur stapt. Mm -hmm. Dat is een belangrijke afweging voor ons. Dan zou u misschien nog wel even willen wachten? Nou, als, het, uh, als die verplichte promotie over vijf, zes jaar zou zijn... Dan waren we er snel uit en dan zeiden we laten we lekker in de topklasse spelen. Ja. Alleen het begint in het seizoen 2015-16 met een verplichte promotie. En dan is de vraag wat anders. Uh, waarom zou ik de ambitie hebben om kampioen worden uh, in 2015 wel hebben en, en nu niet de stap maken? Goed, meneer Guit. Ja, en, en dan toch nog een puntje. U gaf daar net al iets over aan. Want in hoeverre moet de club zich gaan uh, veranderen? Daar komt de televisie, u moet misschien spelers gaan kopen. Er zijn clubs in het verleden ook aan ten onder gegaan. U krijgt er wel eens wel geld voor. Maar dat, dat vecht toch een heel ander inzicht en een zakelijk perspectief. Ja, dat is inderdaad zo. Dat, dat het inzicht gaat veranderen. Maar nogmaals, over twee jaar uh, is het verplicht een promotie. En dan, dan sta je voor diezelfde keuze. En nu hebben we zonder voorwaarden, kunnen we twee, maximaal drie jaar experimenteren. Om te zien, is dat iets voor ons? En kunnen wij op termijn aan, aan eisen, want je zult eisen gaan krijgen. Uh, kunnen wij daaraan voldoen? En hebben wij ook, ook sportief iets daar te zoeken? Het, is, het, het, het heeft risico's, het heeft kolzen. Ja. Uh, ja, dus die afweging moeten we nu de komende dagen maken. We wachten die afweging af, meneer Guit. Hartelijk dank. Fijne dag. Goedemorgen. In Groningen zijn ze er klaar voor, tenminste, dat hopen we met Oremeijer. <laughs> ze zijn er klaar voor. Uh, ze zijn al binnenkantje vertellen. Uh, tien minuten eerder dan, uh, dan gepland bijna kwamen ze hier het Kerk op, op lopen. Koning en uh, koningin. Uh, iedereen een beetje verrast, ook langs de kanten, want daar kwamen ze toch in één keer uh, aangewandeld. Het was eventjes uh, kort zwaaien naar de mensen die buiten staan... Eh, ontvangst door de commissaris van De Koning, moet ik tegenwoordig zeggen, Max van der Berg. En door eh, de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Nu is het even ontvangst in het provinciehuis, zijn ze eventjes uit beeld. Maar eh, dan komen ze met een minuut of wat weer naar buiten. En dan gaan ze een wandeling maken van eh, het provinciehuis naar de Grote Markt. Waar de mensen al klaarstaan. Dan horen we zo dadelijk meer van je. Menno Reema, je dankjewel. Het NOS Radio en journaal Overzicht. Ja, dat eerste officiële provinciebezoek dus, dat is begonnen. U hoort het, geplande en ingewikkelde act van het jeugdcircus trouwens gaan Willem-Alexander en Maxima niet zien. Een van de hoofdpersonen is ziek. Trainer van het jeugdcircus Santelli zegt bij RTV Noord dat ze in alle eil op zoek moesten naar iets anders. Ik heb ook de kinderen gevraagd wat, wat zij het leuk zouden vinden om te doen. En iedereen kwam wel met tips. En nou, Ik heb gekozen eigenlijk om een groepsact te doen met de hele groep. Een spectaculaire piramide-act. Vanmiddag gaan koningin en koningin nog naar Drenthe. Uh, en u hoort natuurlijk Menno Reemeyer uitgebreid nog vandaag op Radio 1. De VVD in Roermond zegt bij al één een, een punt te hebben gezet... achter de tweespalt binnen de partijafdeling. Tijdens een ledenvergadering is afgesproken dat er geen lijstduur komt bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Dus ook niet de in opspraak geraakte oud-wethouder Jos van Rij. Van Rij is nog wel een van de kandidaten voor de lijst in Roermond. Kwestie van Rij was voor de landelijk VVD op het congres langs aanleiding een integriteitsverklaring op te leggen voor VVD-bestuurders. Um, in Culemborg zijn vanochtend vroeg zeven tieners van hun bed gelicht. Ze horen bij een criminele jeugdbende uit de wijk Terweide. De politie zegt bij Omroep Gelderland... dat de zeven zich onder meer schuldig hebben gemaakt... aan een grote hoeveelheid woninginbraken en witwassen. Ook zouden ze buurtbewoners hebben geïntimideerd... en zorgen voor overlast in de wijk. Volgens de politie gaat het om de kernleden van de groep. Twee van hen zijn minderjarig. Ze blijven in ieder geval tot vrijdag in de cel. En na negen uur hoort u daar meer over van de politie. Nepal maakt zich op voor een feestje. Morgen is het 60 jaar geleden dat Edmund Hillary en uh, Tenzing Norgi als eerste de top van de Mount Everest bereikten. Sindsdien zijn 4000 klimmers op de hoogste plek op aarde geweest. Veel van die oudgedienden zijn naar Nepal gekomen voor de viering. En deze bergbeklimmer zegt tegen persbureau AP dat het in 60 jaar wel een rotshoutje is geworden op de Everest. Ik prime drie keer de Mount Everest. Each keer de top van Everest. Is getting much frank. Mijn opinion that the top of the world should be more clean. De Tot familie. zover. De kranten. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur, praten we u bij je. verder over het wapenembargo. Hoe het ontvangen wordt in het Midden-Oosten. Onze correspondent Sander van Hoorn hoort u. Blijft u bij ons?